overleeft. In de buurt zit de schrikker goed in. Ik heb nog nooit zoveel politieagenten ja, bij elkaar gezien. Ik was ook eigenlijk erg verbaasd over het feit dat dit kon gebeuren hier. Jij schrikt er wel van. Je verwacht niet uh, in de buurt eigenlijk... dat dat zoiets gebeurt. Als de van Nederland waarom er is geschoten... is nog altijd onbekend. En dan de scheiding van prins Bernard en prinses Annette. Het besluit om na een huwelijk van 25 jaar uit elkaar te gaan... was een moeilijke stap, zeggen de twee in een verklaring. Vanmorgen werd bekend dat de prins en prinses gaan scheiden. En dus is de vraag ook, ja, behoudt prinses Annette nou haar titel. Een royalty-expert Annemarie de Kunder legt het ons uit. Mensen vragen zich af, als je dan gaat scheiden van een prins... ben je dan nog een prinses? En in dit geval uh, is ze dan gewoon weer Annette te crepen, dus zonder uh, de titel prinses. Prins Bernard en prinses Annette kregen samen drie kinderen. Dan nog naar Limburg. Er is een bejaarde man betrapt die nogal haast had. De man van 72 reed gisteravond met dik 200 km per uur over de A2. Dat was 115 kilometer te hard. Politie zag de man toevallig voorbijrijden, ging er daarna achteraan. Hij moet binnenkort voor de rechter komen. Het weer nog plaatsen zijn, het noorden kan het nog glad zijn. Vooral koud ook daar, verder flink wat zon. Dit weekend opnieuw in het noorden, temperaturen rond het Vriespunt. In het zuiden juist een stuk warmer q music verkeersinformatie door Flitsmeister dan. Op dit moment staan er zes files in Nederland. Je hoort de files met een vertraging van langer dan 10 minuten. Te beginnen op de A2 van Den Bos naar Utrecht. Tussen Kerkdriel en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. En op de A7 van Hoorn naar Zaanstad is een ongeval gebeurd. Zorgt momenteel voor 12 minuten vertraging tussen Wijdenvormer en Zaandam. Flitsers zijn gespot op de A4 van Schiedam naar Delft bij 61.2. En er wordt gecontroleerd op de A16 Breda richting Dordrecht bij hectometerpaal 42.4. q music Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90s. Ja, en Claudia Smolders, Richard Bol en Alex van der Bos, die zijn eruit. Die hebben hun stemlijstje voor de Q Top 500 van de 90s al ingevuld. Dat kan nog tot en met zondagavond. Dus zorg dat je ook je lijstje maakt met al je favorieten uit de jaren 90. Het is moeilijk kiezen, ik weet het, maar het is wel heel erg leuk hoor. Nou, op dat lijstje van zowel Claudia, Richard als Alex staat deze. Vorig jaar stond hij op 22. Nou, wie weet waar die deze week terecht komt. children of the night 500 500 of the Stem you with you. we are the children of the night and fight for the future of foundation together and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 Steady swims en tones en I hoorde Gone, Gone, Gone op je Music maar ja, Gone, Gone, Gone Was ook de vrijheid van Mark Amber Een jaar of twee geleden Tot die tijd leefde Mark Amber een rustig leventje In New York, hij kon daar gewoon rustig over straat lopen Natuurlijk met zijn ukulele Want hij is onafscheidelijk met dat ding Ja, totdat dat ineens veranderde Zoals dat wel vaker gaat bij artiesten Hij had zijn grote doorbraak En in Nederland klonk dat zo You and me Belong together Als een, uh, spontaan Utrecht was uh, een uh, spontaan optreden dat hij deed in Utrecht, dus op Utrecht Centraal. 2024. Hij was uh, omcirkeld door fans, rijden dik en de carrière van Mark Amber ging als een trein ineens. Maar inmiddels lijkt die trein ergens een kleine tussenstop te hebben gemaakt. Volgens mij is er ook wat vertraging. Misschien een kop op bovenleiding of zo. Hij staat al een bootje stil namelijk, maar wie weet gaat hij binnenkort weer rijden en dan uh, krijgen we dan weer nieuwe muziek van Mark Amber. Tot die tijd doen we het gewoon maar met die oudjes van hem. Deze hoorden jullie dus net live in Utrecht in 2024. Maar nu, zoals die klinkt, op de CD. Zullen we het maar zeggen. I know a sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my own. Oh, oh, oh, oh. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries The time Q music, Q music Party girls, don't get hurt, can't find anything. When will I learn? I push it down, I push it down. die kroonluchter zingt en Davina Michel... die slingert al de hele maand januari door Rotterdam Ahoy. Afgelopen maandag vloog ze zelfs vlak over mijn hoofd heen. Ik heb het natuurlijk over vrienden van Amstel Live. Ik was daar afgelopen maandag en het was echt zo geweldig. Misschien heb je de viral beelden wel gezien van Davina... die dus ja, in zo'n zo tuigje aan kabels door de hele zaal vliegt. Op een gegeven moment vervoert ze zelfs een biertje... van het ene naar het andere punt. Echt heel stoer, heel indrukwekkend. En de rest van die show ook. Echt wauw. Uh, Emma Heesters bijvoorbeeld, die met een hele groep danseressen... een hele routine deed op Run the World van Beyoncé. Nou, echt fantastisch. Uh, dit weekend is het laatste weekend van vrienden van Amstel Live. Dus mocht er nog iemand toevallig dit weekend tegen je zeggen hé, hey, ik heb kaarten over. Ga je mee? Ga dan alsjeblieft. Dan zie je bijvoorbeeld ook Lucas en Steve daar. No, no. Better with you, better with you. half één op je music hoor je ray. En ook Zoe, Levi en Snelle komen eraan. Let's get ready to rumble Vorige week kwam er een gigantische hitte top 40 winnen. En de linkerhoek klein van formaat, maar groot in succes. Bruno.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 Je luisterde naar de vier mozzarella sticks. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Ik wil van mijn auto af.nl Ik wil van mijn auto af. Ik wil, ik wil. Ik wil van mijn auto af.nl Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals alle Chocomel en Christy. 1 plus één gratis. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto Coffee Cups. Twee dozen 7,99. We doen met je mee. Plus? Ik wil, ik wil, ik wil van mijn auto af.nl. Haal jij zijn co eruit uit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekkerst.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 Op steeds meer plekken zon. In het noorden is het rond het vriespunt. In het zuiden warmer, daar is het graad of 10. Morgen wordt het iets kouder. En dan hebben we ook kans op winterse neerslag. Q-Music, verkeersinformatie door Fitmeister. Negen files staan er in Nederland. Je hoort er files met een vertraging van een kwartier of langer. Ze beginnen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermalsen en Waardenburg heb je 18 minuten vertraging. De andere kant op de A2 van, Utrecht naar de... Nee, sorry, van Den Bosch naar Utrecht dus. Daar heb je 20 minuten vertraging tussen Kerkdriel en Waardenburg. En dan de A7, Hoorn richting Zaanstad. Er is een ongeval gebeurd. De oprit is afgesloten. Zorgt voor een half uur vertraging tussen Weidewormer en Zaandijk. q -music. Jorien Renkema...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 altijd één strategie dan doe ik het dan doe ik het ik zing zingen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 Your husband is coming. Where is my husband? Ray, hoorde! Vergeet me, liedjes! Vergeet me liedjes shuffle! Jaren kun je hier op Q aan Wim je favoriete liedjes doorgeven die je nooit meer hoort. De zogenaamde vergeetme liedjes. Van die liedjes waarvan jij denkt, ja, dat moet weer een keer op de radio. Nou, en omdat die lijst met vergeetme liedjes zo lang is geworden, shuffelt Wim daar de laatste tijd doorheen. En deze week shuffelen we door de vergeten liedjes uit de jaren 90. Omdat we natuurlijk midden in de stemweek zitten voor de Q Top 500 van de 90s, die maandag begint. Nou, eh, kijk eventjes trouwens met een schuin oog naar de stemlijstjes... die as we speak worden ingevuld via de Q-app op Qmusic.nl. We hebben er echt weer bijna 500 binnen. En mochten we dat geval aantikken... dan draai ik een uur lang alleen maar muziek uit de jaren 90. Dus nou... Doe er je voordeel mee, maak nog even een lijstje op qmusic.nl of via de Q-app. Maar zover is het nu nog niet, we gaan eerst nog even shuffelen. Ik heb drie willekeurige vergeetme uit de jaren negentig gepakt... en aan jou de keuze, welke wil je zometeen helemaal horen? Misschien deze van 98 Degrees en Stevie Wonder? Op een dagje van deze van Allure, All Cried Out... Optie 3 heb ik nog Lutricia McNeil voor je. Deze. Alle drie leuk, maar welke uit de 90s wil je zo meteen helemaal horen op Q? Laat het weten via de Q app. Stem op je favoriet in de poll. Of duur gewoon berichtje via de Q app? Vinden we ook altijd gezellig. Je mag het typen, maar je mag het ook zeker inspreken. Told you guys Eric Fritz did his piano of cue. Op terecht is gekomen, dat hoor je later vanmiddag in een nieuwe top 40. Winch, vergeet me liedje. Vergeet me liedjes, Shuffle zijn gaan shuffelen tussen Vergeet Mijn Liedjes... uit het Vergeet Mijn Liedjes-archief uit de jaren 90 En uh, je mocht kiezen tussen 98 Degrees en Stevie Wonder... met True to Your Heart, Allure met All Cried Out... en Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. Nou, hoeft er daar niet over te twijfelen. Die stuurde, ja, Latricia McNeil, natuurlijk. Jorike zegt, Ain't That Just The Way. Natuurlijk, jongens, mijn hele puberteit komt voorbij. Heerlijk, dit. Ellen daarentegen zegt, Allure is met recht een mijn liedje. Wat een mooie plaat is dat. Um, Claudia zegt ook, ja, da. Uh, All cried out, heb ik al zo lang niet meer gehoord. Nou, dan waren er gelukkig ook nog... Uh, of gelukkig, ja, oh, dit, kijk, dit, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, hè, dit. Nee, <laughs> ik moet natuurlijk volledig uh, onpartijdig blijven. Er waren ook mensen die op Lucia McNeil stemden. In the just the way, uh, zegt Elina, Sophie, Jurriaan. En er waren ook nog audio-appjes. allure. Wat is lang geleden zeg, die hoor je niet zo heel veel bij Q, dus ik uh, stem voor die. Allure met All Right Out. wat is dat lang geleden zeg, een fantastisch nummertje. Lutricia natuurlijk, heerlijk nummer, lekker even slow. Nou en om te bewijzen dat ik echt uh, volledig onpartijdig ben hoor, als radio DJ, uh, kun je ook gewoon uh, de poll bekijken in de Q Music app. En daarin is te zien dat Lutricia McNeil met 61% van de stemmen de winnaar is. Shuffle It was a very... Your Music hoorde je Martin Garrix en Love met Mad. Straks om klokslag 1 uur durf ik al te zeggen. Dan praat Natalie hierbij over het nieuws en wat zit erin. Nou, Delft gaat de strijd aan met een heel bijzonder beestje. Daarover straks meer. En leuk nieuws, we hebben weer 500 nieuwe stemlijstjes binnen... voor de Q-Top 500 van de 90s. Woehoe! Daar ben ik echt uh, heel erg blij mee. Want dat betekent dat we zo meteen een uur lang alleen maar 90s bangers gaan draaien. Zoals deze. Let's go,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 Iets nieuws proberen? Shop nu. EasyToys.nl Kom binnenwaaien bij Sport City. Terwijl het buiten kouder wordt, draai je bij ons lekker warm. Start nu je winterlidmaatschap bij Sport City. Je sportclub om de hoek. Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 1 plus 1 gratis op Durk sets, Wenen, Parijs, Porto en Hera. Bekijk alle Giga Deals op Gamma.nl Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check sportcity.nl.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 de volledig elektrische Volvo EX30 Europa. Een speciale uit